Ooit... Goed nieuws dan voor duizenden nierpatiënten. Zij krijgen mogelijk meer vrijheid. Want er wordt gewerkt aan een draagbaar dialyseapparaat... dat je voortaan gewoon thuis kunt gebruiken. Dat maakt een groot verschil, vertelt de Nierstichting bij de NOS. Wat we willen is dat de patiënt zijn leven niet meer hoeft af te stemmen op de behandeling. Maar dat we dat kunnen omdraaien, dat een patiënt kan blijven werken... dat zijn sociale leven daar niet te veel door beïnvloed wordt. Dus wat we eigenlijk doen is de vrijheid aan nierpatiënten teruggeven. Nu zitten patiënten meerdere keren per week in het ziekenhuis. Het apparaat moet binnen twee jaar beschikbaar zijn. In het Amerikaanse Minneapolis is opnieuw iemand neergeschoten... door een agent van de immigratiepolitie. Het gaat om een man uit Venezuela die opgepakt werd. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de autoriteiten probeerde de man te vluchten... en werd de agent daarna aangevallen. Een week geleden schoot een agent in Minneapolis een vrouw dood. En dat zorgt nog altijd voor veel woede en protesten. En dan nog sporttennis, want onze Jesper de Jong... krijgt een pittige tegenstander bij de eerste ronde van de Australian Open. Dat is een van de belangrijkste toernooien van het jaar. En de Jong moet in de eerste de ronde meteen al tegen de Russische Medvedev-spelen. Dat is de nummer 12 van de wereld. De Australian Open begint komende zondag. Ook Griekspoor en Van de Zaltschulp doen daaraan mee. Het weer dan nog van weer blazen. Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 8 vandaag. Morgen begint weer met een bui, maar later klaart het op... en het wordt al maximaal 11 graden. De verkeersinformatie dan van Flitmeister. Zeven files op dit moment. Drie files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhout tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 13 minuten. De A27 Gorkum richting Breda. Tussen Oosterhout Oost en Breda Noord. 3 kilometer vertraging 12 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epen. 6 kilometer vertraging 18 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Apeldoorn naar Deventer bij hectometerpaal 97. De A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte bij 48,4. En de A50 ons richting Eindhoven. Controle bij hectometerpaal 103,5. Deze week is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Druk op de knop in de Q-Music-app... en maak kans op 500 euro. Q-Music. Menno Barneveld. Zometeen terug in de tijd naar 15 januari 2001... in de Top 40 Classic. Nu eerst Marshmallow en Jelly Roll.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 sounds better with you. Better with you. A7S met Your Love. 15 januari 2001. Wikipedia bestaat vandaag 25 jaar. Daar staat alles op, hè, op Wikipedia. Van Martin Luther King tot de geschiedenis van de magnetron. Van het protestantisme tot... Viandel uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. <laughs> viandel is een vleesproduct dat wordt gefrituurd. Het is de variant op de frikandel. Qua smaak is de viandel hiermee vergelijkbaar... Maar deze is in een krokante jasje gestoken. Opgericht door Jimmy Wills en Larry Sanger op dus 15 januari 2001 Wikipedia. Wat stond er toen in de top 40? Ik heb drie liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze drie vind je het Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de key music app. Typ het in. Of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 7 stond Craig David met Walking Away. Keuze 1 vandaag. Op nummer 8, Delirium en Sarah McLachlan met Silence. Keuze 2. Lekker. En op 17, Robbie Williams met Supreme. En dat is keuze 3.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 And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what caused it was the So you go back, go back, shit I love En Austin op Cube Music. We gaan terug in de tijd. Na 15 januari 2001 in de top 40 toen onder andere Craig David met Walking Away. Ook Delirium en Sarah McLachlan met Silence. En Robbie Williams met Supreme. Samantha Veldhuis stuurt wat de keuzes weer zeggen. Hoe moet je hier nou uit kiezen? Onmogelijk. Doe dan maar alle drie. Hey, dat mag niet. Dat zijn de spelregels. Er moet gekozen worden. Daphne de Jager die zegt, ik mocht dan wel pas ongeveer anderhalf jaar oud zijn geweest op 15 januari 2001. Maar ga sowieso voor Silence, blijft een classic. Boris Dijkhorst, die zegt, dan uh, walking away van Craig David. Dat is iets wat mijn smaak. Groeten van Boris. Doe maar Supreme, geweldig nummer met een geweldige videoclip, zegt Ari. Jeroen zegt, Crack David, sowieso tijdloos liedje. Menno, goedemorgen. Mijn keuze gaat een beetje meer naar keuze nummer drie. Bedankt. Goedemorgen, Menno. Wij gaan natuurlijk voor Robbie Williams met Supreme. Wow, silence. Heb ik al zo lang niet meer gehoord. Daar gaat mijn stem naartoe. Lekker hoor. Zo, so, je maakt het weer lekker lastig. Maar dan gaan we vandaag voor Delirium. Lang niet gehoord? Lekker nummer. Nou, die is echt niet zo heel moeilijk hè, deze keer. Een van de beste, mooiste uh, trance tracks ever gemaakt: um, Delirium Silence. Heeft ook dik gewonnen. 51% van de stemmen. Dus dit is vandaag de Top 40 Classic. Dank u voor je stem. Oh, bitch. Husband is kaming nummer 3 in de top 40 Ray en Where is My Husband? Preparty of was zometeen voor de fans van Bruno Mars.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 nu bij Dekamarkt. Coca-Cola. 1 liter. 1 plus 1 gratis. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl 18 plus speelbrust. Ja. Echt serieus? 7, 7, oh, 7, 7, Wat een geld. Ik heb me. Ben jij de volgende postcode loterij-winnaar? Hé hey, jij daar? Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met... Hey boekhouden.nl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 Nee. Naar niet te stoppen... Oh, yeah. Check de voorwaarden op vodafone.nl slash batterijgarantie. Welkom in de Moulin Rouge! Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge de Musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je ticket via moulinrougethemusical.nl Nu bij Vodafone. De Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of vodafone.nl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 Social Deal. Deals die je niet mag missen. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Ontdek ook de beste beauty-deals op socialdeal.nl. Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed... en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen. Beter leven. Beter bed...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 Prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle Clipper thee 1 plus 1 gratis. Diverse soorten The Flower Farm. 1 plus 1 gratis. En Dr. Utke Beek Americans. 1 plus 1 gratis. En de voor die kleur, Jumbo. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.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 Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 8 vandaag. De verkeersinformatie van Flitmeister: Vijf files, drie files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Stravendeel en Dordrecht Centrum, 3 kilometer vertraging een half uur. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Epen, 6 kilometer vertraging 20 minuten. En de A59 Os richting Zonsheel tussen Empel en Engelen. 3 kilometer vertraging is daar 18 minuten.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 En dan hopelijk kans op kaarten voor Bruno in de Arena. Stuurt Kari. Bruno Mars 24 Carat Magic. Dit album van Bruno Mars heb ik echt veel geluisterd. Zo leuk. 24 Carat Magic. Met dus ook het nummer 24 Carat Magic erop. Leuk nummer. Ik dacht wel even toepasselijk om nu te draaien. Veel Bruno Mars fans zitten in spanning. Ik heb hier uh, Jake die zegt klaar zitten voor Bruno Mars ticket. Ik zie ook Dana die zegt ik ga naar Bruno Mars allemaal in hoofdletten. De laatste keer dat hij in Nederland was, was in 2018, met zijn 24 karat magic tour. En deze zomer komt hij weer. Eerst alleen op 4 en 5 juli, maar gisteren zijn er twee extra shows aan toegevoegd. Om 12 uur start de reguliere verkoop, dus iedereen heel veel succes. I had a dream. I was on a star. and I realize how beautiful. And in my world het Verpower. Word. Hij wandelt zo mijn wereld binnen. Wim van Helden. Hey, Menno. Wim, Wim, Wim. Altijd blijven lachen. <laughs> bedankt. Bedankt voor deze tip. Gisteren heb ik je een soort hulpmiddel gegeven: Support Act. Dat was Support de act. act. Ja. Want. Uh, ja. Het gaat niet. Uh, niet heel lekker. Net je, Wim. Nou, beroerd. Heel beroerd. Dus je kreeg een Support Act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 Dan heb ik ook nog even een leuk eigen nummer voor deze week extra toepasselijk. Deze Eetje kan bij oh! oh. Ja. Ik laat jou heel veel aan het woord dit uur. Ja, want wie staat in de top 40 met Stay If You Wanna Dance? Dat was een beetje een instinct. We hebben er weer eentje bij. <laughs> Lekker. Het idee was dat jij me ging helpen, Casper wel. Casper van Kensington. <laughs> Verderd. Het ging niet helemaal zoals ik het gepland had. Nou. En nu heb je iets voor mij. Luister, ik heb er slecht van geslapen. Begrijp ik. Ik ben er, ben er gewoon bijgenaaid door jou. Nee. Want dit was een support act. Ja. Nou ja, dan krijg jij ook een uur lang een, een support act. En dat heeft iets te maken met het foute uur: met extra veel glitters. Het foute uur, extra veel glitters, daar heeft het mee te maken. Ja. En het is een support act voor mij. Ja, zometeen. Je, je staat er veel te goed voor. <lacht> Geen support act dit. Wordt leuk, wordt leuk.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 Green.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 Music met Morning. Het verboden woord. Wim is binnen in de studio. Ik zie meteen berichten binnenkomen. Winnen met Wim. Laat Wim zijn mond houden. Wim, ik zit in spanning. Want jij hebt iets voor me geregeld. Jij staat er veel te goed voor in het klassement in de Wall of Shame. Uh, jij hebt mij gisteren verrast met een uurtje. Om, om mij te ontlasten. Nou, dat is niet echt gelukt. Ik sta nu bovenaan. Het was oprechte bedoeling. Ja, natuurlijk. Ik ouwe, heb er nog bij gezegd, laat die ander het slimste bedrijf doen. Laat die af en toe wat liedjes aankondigen. Het, het was echt een goede echt. intentie. Dat heel wat, heb ik, wat heb ik gehoord, ja. heel gezellig ja, het werkte avondrechts. Dus ik dacht, dan regel ik voor jou ook iets gezellig. gurs: hmm. Het foutuur, met extra veel glitters. Alleen de vraag is, wie komt hier voor het foutuur? Eén nood. En ik denk dat je dan weet wie jouw gast is komend uur. Jou ja hoor! Joni! Goed, ze alles goed. Goed, goed, ja, Ik vind het vast heel leuk dat ik langskom. Ik vind het heel leuk dat je, dat je langskomt. Dit dus is niks persoonlijks. Maar ik heb het idee dat het komende uur iets wat uh, lastig gaat worden voor mij. Dat weet ik wel zeker. Dat weet je wel zeker? Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. cadeautje voor me ja. meegenomen? Dat ga Kadoontje ik zo meteen uitpakken. Ik ga zo uitpakken ik Een, met een koffie en een glas water. En dan proef ik al heel veel. Gerard Jolie, Wim, wat een fantastisch geschenk. Maak hem gek, Geer. Ja, zo Zoveel mogelijk dat ene woord, hè? Maak hem gek. Ja. En dus een extra uh, foute uur. Wil je zo No Limit? Wat doen een Limited. No limit. Nou, dat heb ik zo'n grote hit gehad als die gasten. Of Captain Hollywood Project. We're flying high. And we're flying high. Welke zou jij willen, Gerard? No Limit of Flying High? Don't nog Flying High. Flying High. Ja, daar gaat gestemd worden. Dus de winnaar hoor je zo meteen. Even kijken, is de stemronde al begonnen? Oh, die is nog niet begonnen. Morgenochtend vanaf 6 uur de grote finale van Het Verboden Woord. Alle DJ's zijn in de studio. Die Wall of Shame gaat voor de laatste keer nog helemaal door elkaar geschud worden. En dat betekent voor jou maar één ding. Extra veel kans op 500 euro. Hé, hey, misschien eindig ik helemaal niet bovenaan.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 Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een 55-inch Philips Ambilight-TV-cadeau. Pak hem snel op kpn.com snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem. Het is fabriekssale bij Keukenkampioen. Nu, met gratis montage en 10% extra korting. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Psst, deze vrijdag zijn al onze winkels tot middernacht geopend. Profiteer nu.